Freddy van met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanseerinkomst in Pakistan zijn zeker 70 mensen om het leven gekomen. Zeker 120 mensen raakten gewond. Onder de doden zou een regionale deelnemer aan de verkiezingen zijn. De Pakistanse taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het is het derde incident in een week tijd in de aanloop naar de verkiezingen. Die zijn op 25 juli. Eerder vandaag kwamen bij een bomaanslag op een verkiezingsbijeenkomst in het noorden vier mensen om het leven. De verkiezingen zijn uitgeschreven door de interimregering en die is aangetreden na het gedwongen vertrek van minister-president Sharif in verband met corruptie. De dodelijke vergiftiging van twee Britten met het zenuwgif Novichok is veroorzaakt door een flesje dat is gevonden in de woning van een van de twee, meldt de politie. In het flesje zat de stof Novichok, of dat flesje is waarmee de oud-spions Kripal en zijn dochter zijn vergiftigd, wordt nog voor onderzocht. Afgelopen zondag overleed de partner van de man aan de vergiftiging. De man zelf is stabiel, de spions Kripal en zijn dochter zijn ook hersteld. Opnieuw wordt gewaarschuwd voor groenten die zijn besmet met de Listeria bacterie. De diepvrieserwten in 1 kilo verpakking van het merk Pingwin en gehakt schnitzels met 30% groente van Coop bevatten Listeria. Gisteren waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor besmette diepvriesgroenten van het merk Greenyard. Gezonde mensen worden overigens meestal niet erg ziek van die Listeria bacterie. Dylan Groenewegen heeft de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander van Lotto Jumbo bleef in de massasprint... de Italiaan Gaviria en de Slovaakse Sagan ruim voor. De Belg van Avermaat houdt de leiding in het algemeen klassement. Het weer. Zon de hele avond nog, bij een graad of twintig. Hier en daar wel wat wolken, maar het blijft droog. Vannacht kan de temperatuur dalen naar 11 graden. Morgen zon en 22 tot 27 graden...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 Turn turning, turn and turn around and all that I can see is just another lemon tree.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 you mm -hmm.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 I'm not Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106,9. Zie je ver, 24 uur per dag. Hete zomerhits.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 the miss Io sto pensando a te, a te che forse stai sentendo me ik, ik, di un tramonto, fumano foschi, lo sai che non facile trovare le parole trovare la porta giusta bene uscire da un dolore lo sai che umanamente ci si chiede ma perché mi è capitato questo proprio a te che Voorzitter, de wetenschappelijke Adesso